Michel Koenen met het NOS-journaal. Jort Kelder heeft een hoge beroep in zaak tegen Google gewonnen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat het techbedrijf te weinig heeft gedaan... om nepadvertenties met zijn hoofd te weren. Wie daarop klikte, die kwam terecht op websites van bitcoinfraudeurs. Kelder spande de zaak twee jaar geleden aan... samen met een aantal andere bekende Nederlanders. Eerder oordeelde de rechter dat techbedrijven als Google en Twitter... niet aansprakelijk gehouden konden worden. Het gaat nog altijd slecht met de vlinder in Nederland. Het totale aantal vlinders in lente en zomer is meer dan gehalveerd sinds 1992. En het slechtste vlinderjaar in de reeks was afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. En meerdere soorten dreigen uit te sterven. En ook met algemene soorten, zoals de kleine vos, het klein geaderd witje en het groot koolwitje, gaat het niet goed. Polen is de derde tegenstander van Oranje op het EK-voetbal komende zomer. In de play-offs versloegen de Polen Wales na penalties. Na 120 minuten was er nog niet gescoord. De andere deelnemers in de pool van het Nederlands elftal zijn Frankrijk en Oostenrijk. En ook Oekraïne en Georgië hebben zich geplaatst. Oekraïne versloeg IJsland met 2-1. Georgië zorgde voor een stunt door Griekenland uit te schakelen. Georgiërs namen de penalties beter en plaatsten zich zo voor het eerst in de geschiedenis voor het EK. Het Nederlands helftal heeft de oefen Interland tegen Duitsland verloren. In Frankfurt werd er 2-1 voor de gastheer van het EK voetbal komende zomer. Joey Veerman zette Oranje vroeg op voorsprong, maar Mittelstedt en Vollkroek vlak voor tijd die zorgden alsnog voor een Duitse zegen. Doelman Verbrugge leek vrij te redden, maar de bal was een millimeter over de lijn, bleek uit de doellijntechnologie. Weer nog in het zuiden en het westen vannacht wat regen. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten wat kans op regen. Alleen het westen kan smiddags de zon af en toe doorbreken. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Hey Mr. Hey Mr. from the night so Beautiful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 Sake me, I'm loving angels instead. Ik me een fuego met yo tengo un problema de alcohol yo no sé por qué soy así ah. La culpa, culpa oh. de la Es aure que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser impiel leco cambiamos de escena hey te revé hasta Cartagena eres la única que me llena si te cojo pago mi condena nena cambiamos de escena De revé hasta Cartagena eres la única que me llena si te cojo pago mi condena Ik ben er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 Could you um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 Don't so smile, be yourself, no matter what they say